Oudcommandant de der strijdkrachten Tom Middendorp is sinds kort adjudant in buitengewone dienst van de koning. Dat betekent dat hij de koning bijstaat of vertegenwoordigt bij ceremoniële aangelegenheden. Middendorp vertrok bij de krijgsmacht na het rapport over het dodelijk ongeval met een mortiergranaat in Mali. Prinses Beatrix viert haar 80ste verjaardag in Amsterdam met een besloten feest in het Paleis op de Dam. Het is niet bekend wie daarvoor zijn uitgenodigd. Beatrix is jarig op 31 januari, maar het feest is op 3 februari. Paleis op de Dam is al 200 jaar de officiële ontvangstpaleis van het Koninklijk Huis. In Nederland en België zijn de afgelopen tijd 19 mensen aangehouden in een internationaal onderzoek naar een drugsbende. De verdachten zouden drugs hebben geproduceerd en gesmokkeld. De zaak kwam aan het licht toen een bedrijf in België opvallend vaak goederen bestelde die voor drugs gebruikt kunnen worden. Justitiemedewerkers hebben twee Somalische verdachten verwisseld. Ze zitten allebei vast in Vught. De een moest naar de rechtbank in Utrecht, de ander naar Maastricht. Maar doordat hun namen nogal op elkaar lijken, werd de vergissing pas in de rechtszaal in Utrecht ontdekt. Morgen is er een nieuwe zitting in Maastricht en volgende week in Utrecht. Tot besluit nog het weer, bewolkt en nevelig, en vanavond is er weer kans op mist. Ook morgen bewolkt en grijs, en vooral in de noordelijke helft van het land kans op motregen. Het wordt 4 tot 6 graden. Zaterdag droog, en vooral zondag wat meer zon. Dit ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn problemen op de A6 van Muiden naar Emmeloord. Tussen Lelystad en Lelystad-Noord. 5 kilometer en 20 minuten oponthoud. Er ligt daar een cementspoor van ongeveer 100 meter op de weg. Waardoor de rechterrijstrook dicht is. Het opruimen gaat waarschijnlijk nog een half uur duren. Op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knopend Ridderkerk en Doordrecht Centrum. kwartier vertraging. In het rechttunnel is een vrachtwagen gekanteld. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. Beter kun je helemaal omrijden via de A29.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 Een hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag. En het is vier uur, dus tijd voor Muziek Boulevard Live. Oftewel, Hans en Ronald in de middag. En ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en kanaal 40. Maar u kan ook luisteren via internet www.zfm-live.nl En wat kan u van ons verwachten? In ieder geval een kwart over vier. Nummer één hit van de week. En volgens mij is dat weer dezelfde. Om half vijf de column van Nel Kerkman. Om kwart voor vijf de nummer één hit uit het jaar. En ik heb gekozen voor 1978. Een hele mooie, hele bekende. En om kwart over vijf de houden van de week. Dat is ook uit hetzelfde jaar, 1978. Ook een hele mooie. Ik weet zeker dat ik Bart daar heel veel plezier mee doe. En om half zes het weer voor het komend weekend. En om kwart voor zes het van Cirkus Zandvoort. En natuurlijk niet te vergeten, het nieuws over onze badplaats. Een vol programma dus. Alles wordt omlijst door lekkere muziek uitgezucht door Ronald. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier.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 Susanna. Yeah. Ja? Ik ken ook een Susanna. Oh? Ja, lekker ding. Ja? ja? Oh, lekker uh, like ding. Like like is dat de tweede naam of de eerste naam? Nee, de eerste naam. Oh. Ja. Oh, ik dacht dat ze het toeteten. Nee, nee, nee. Ik zeg, ik, kan een sus, ik ken een. Oh, wacht even. Ja. Sus. Ja, nee, uh, ja. Nee, ik snap hem. Ja, nu. nee, ja. Nee, ik snap hem nu. Ja. ja, ja ik, Hans? Ja, ik begrijp hem. Ja, Hans? Ja. Nieuwjaarsreceptie is geweest. Ja. De... Uh, Kerstbomen zijn verbrand. Ja. Op naar de zomer. Daar gaan we. Ja, klaar. En uh, nou, kom op met die zomer dan. Ja, precies. <laughs> nou, ik, heb, uh, ik begin maar met de evenementenagenda. Dat lijkt me wel aardig, hè? Van januari, wat we nog hebben. Dat is de 14e, en dat is Jazz in Zandvoort. Met Teus Nobel. En dat is Theater de Krocht, aanvang om half drie. De 14e, Comedy Night. Amsterdam Beat Hotel, aanvang om acht uur. De 19e, Boulevard 5 met tent 6. Culinaire proeven bij Boulevard 5, aanvang om vijf uur. De 26e. Hé, hey, daar hebben we hem, van Roy. Pluspunt Zandvoort Noord, van 7 tot 9. En een klein stukje in februari. De 11e is Comedy Night. En de 18e is nog een keer Jazz in Zandvoort. Maar nu met Dennis Kivit. Nou, dat is weer genoeg, hè? We oh man, man. man. Maand toch. Het is toch, een, het is toch een gemeente waar toch het helemaal, elk jaar door wat is. Ja, he? kom dan gewoon een keer hier wonen, man. In plaats van het... Hoogdorp. Nou, uh, shall, shall nou dat, dat wil jij niet. <laughs> Tja, eerst of eerst. Het uh, nummer gaat nog een, uh, een half middagje door. Dus uh, <laughs> ik vond hem wel genoeg eigenlijk. Zo, ja. hè? Ik heb ik ja. heb genoeg geschreeuw gehoord. Ja, dat vind ik ook. Uh... Ja, precies, joh. Ja. Dus, uh, wat gaan we doen? Gaan we uh, gewoon uh, lekker verder? Of, nee, we, uh, hebben, de, we ja. hebben nu de hit van, uh, van deze week. Hè? Dat zeg ik. We gaan gewoon lekker verder. <laughs> de klapper van de week. week, week, week. Nou, volgens mij is dat uh, gewoon weer Ed Sheeran met de. Uh, Perfect. Ja. Oh, blijf. ja het blijft het blijf het doen, hè? Ja. En uh, uh, terecht is een goed nummer. Ja, maar het tweede nummer is ook heel goed. Die moeten we ook nog draaien. Ja, die gaan we zo bedenken. Ja. Oké. Okay. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet.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 gesproken over de nieuwjaarsreceptie, waar we het net over hadden. Ja. Uh, over het nieuwjaarsconcert, sorry. Ja. Um, dat wordt zondag uitgezonden op CFM. Ja, klopt. Ja. Inderdaad. Dus uh, degene die het gemist hebben, luisteren. Ik kan het me niet voorstellen dat er iemand het gemist heeft. De, de kerk zat vol. Ik weet niet hoeveel inwoners ja, Zandvoort hebt, maar... Uh, 18.000 of 19.000 of zo. Oh, Ergens in ja, de zaten ze er niet in, allemaal. Uh, we missen er een paar. <laughs> ja, een paar. Ja. Niet veel, maar een nee, paar. Nee, dat valt wel mee. Nee, maar goed. Ja, ja. Weet je, uh, onze collega Jan Marcus... die is daar uh, de hele middag geweest. Dus, ja. Uh, luisteren met z'n allen, zou ik zeggen. Ja, denk het wel. Dan hoor je tenminste goede koorden. Ja, toch? Ja, in ieder geval ons. Ja. Als de, be de beachpopzingers. ja. Die hoor je sowieso. Ja, die hoor je sowieso. Dus ja. uh, kwaliteitje, kwaliteit. Ja, je zal niet zeggen dat het slecht was. Uh, nee. Nee. Nee, jij vond het wel goed, geloof ik. Ik hoorde jou heel positief erover, het, Toch. Het viel mij mee, ja. Er ja. is één nummer waarvan ik denk van, nou, dat was wel ernstig wankel. Ja, maar dat was dan was... de eerste en toen ging het alleen maar beter. ja. ja. Toch? Maar ja, goed, het is net als met kinderen. Weet je, één keer is uh, een, een proefkind en de rest, uh, ja, dat hoort ja. wel wat. Ja, zo is het. Het was een beetje warm zingen. Ja. Was het warm zingen? Ja, warm zingen ook. Oh. Nou, ik vond het koud in de kerk trouwens. Ja, precies zo. Warm zingen was het niet, hoor. Nee, dat was het niet. Now in drops Jupiter in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 Of Jupiter een trein. Ga je met de in, trein? Met, ja, we gaan met de trein. <laughs> nou, ik ga eigenlijk zelden met de trein omdat ik niet spoor. Oh? Ja? Nee, dat klopt inderdaad. Ja, nou, Ja, nou, het op zich kan ik het wel beamen natuurlijk. Oh, nou, dat <laughs> gaat weer uh, met een enthousiasme man. Uh, jammer hoor. Ik, ja. vind het, ik vind het echt jammer. Nou. Ja, het is nog niet nel, hè? geloof ik nog hè? Nee, hè? Nel, Nel de kolom. Nee, de kolom is nog niet. Hè? Nel de kolom. Nel de kolom. Dat die... Nel Kerkman, niet Nel de kolom. Ja, nee, maar die is nog niet aan de beurt, hè? Nee, zo meteen nee. pas. Dus vertel oh. me wat nuttigs. Oh god, dan wordt het moeilijk, hoor. Ja, nee, voor mij is dat heel moeilijk om wat te vertellen, eigenlijk. Ja? Ik heb thuis niks te vertellen, dus hier eigenlijk ook niet. Nee. Dus maar ik ga het even opzoeken voor je. Even we gaan maar... het opzoeken. Ja, ik ga het even wat leuks doen. Dus je hebt het, gewoon... je hebt het voorbereid, zeg ik maar. Heb het, ja, ik heb het hier voor me. Ja. Oh. De, de, de, de, de, het jaar is, is pas een paar dagen oud, maar we hebben de eerste Westerstorm alweer gehad. En uh, ja, de stormschade wat ik zo lees, die viel erg mee eigenlijk. En uh, we hadden wat, wat erger verwacht. Ik zie wel een muur ondersteboven liggen, dus ik weet niet in hoeverre het uh, meegevallen is. Maar uh, het was windkracht 9, dat ging over Zandvoort. Het is neergevallen in plaats van meegevallen. Ja, dat, ja. daar lijkt het wel op, ja, inderdaad. En op het zand hadden de prullenbakken het zwaar te verduren. Oh, zoals op de bij van de Zandvoortse foto te zien, is er een muur ondersteboven gegaan, ja. Ondanks het geweld van de storm viel de schade uiteindelijk mee. De brandweer heeft een aantal stormschades moeten afhandelen... zoals het stabiliseren van een omgewaaide tuinmuur in het Witte Veld. De schade daar was aanzienlijk. Verder bleef de schade beperkt door dagpannen en delen van bomen die het begaven. En hoe was het bij jou? Staat alles nog? Ja, Noord, dat is zo stabiel als het kan. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja. ja, nou, dan viel het wel mee. Ja, Oké. Okay. Toch? Gaan we, doen. Gaan we verder met Millie.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 Cyrus, weet je dat filmpje, de, de, de clip die erbij hoor. Nee. Er zit zo op, zo'n uh, sloopkogel. Nee, nee, nee. Dat uh, uh. is het enige moment in mijn leven dat ik wel een sloopkogel had willen zijn. Ja. Is het zo mooi dan? Het is dan best een... Uh, oh. uh, ja. Ja, maar ja... Ook, het is niet, we, uh, als je er ziet dat je denkt van... Uh. Weet, je wat, weet je wat het is, Ronald? Nou. Op onze leeftijd is het zo, wij vinden alles mooi. Als men jonger is. Uh, <laughs> speak yourself, hè, ja. Speak voor jezelf, hè. Ja, sorry. Ja... <laughs> ja um, ja. Niets tegen Zandvoort hoor, maar uh, zo af en toe dan kom ik bij bijeenkomsten dat ik denk: van, oh, dit is, uh, dit is een verzameling van lelijke mensen. Ja? Ja. Oh, is dat een club of niet? Nou, af en toe lijkt het erop, ja. <laughs> ja. ja. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja. Hè? Het, ja. Waarschijnlijk zeggen ze dat voor mij ook. Ja, oh, ja. dat zou kunnen. Ja. ja. Kan, gaan... me niet, kan me niet voorstellen, maar waarschijnlijk zeggen ze het wel. Ja. ja. ja dat was ja. het alleen maar uit jaloezie. Ja. Nee, zo, wat heb je mooi haar? Ja. Dat is het. Hey, um, ja, doe maar. ja, doe maar. De, de column, column van, de week, van de week van Nel Kerkman. Nou, goed verhaal, lekker kort en door. Nou, oh, nee, sorry. <laughs> Volgens mij wordt het tijd om de frutsels van de kerst op te ruimen. Mijn gezellige aanwinst, de takkenboom... die in plaats van de kerstboom de kunstkerstboom innam... wordt goed in bubbelplastic verpakt en opgeborgen. De feestdagen zijn voorbij. Over drie maanden de Pazen. De eerste Pazen zijn alweer in de winkel gesignaleerd... Misschien kunnen we er beter een groot feest van maken, het kerst-Pasemis. Wat scheelt weer met het inkopen? De nieuwjaarsreceptie, die sinds 2012 gezamenlijk op strand wordt gevierd, heeft weer plaatsgevonden. De burgervader mocht samen met zijn vrouw op een avond 400 handjes schudden. Voorheen ging dat in fases, zo had iedere vereniging zijn eigen receptie, en eerlijk gezegd had het ook zijn charme. Enkele clubs houden zich nog vast aan de traditie en doen niet mee aan deze verandering. Wat wel blijft, is de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Ik heb de toespraak niet gehoord, maar wel gelezen. Dit keer was het één met een lang hemd. Misschien vanwege de kou? Het waren 1509 woorden. En als je bedenkt dat deze kolom uit 380 woorden bestaat... dan heb je een beetje een vergelijk. Er kwamen vele onderwerpen aan bod. Verkiezingen, ambtelijke samenwerking... herinrichting van pleinen en verandering in de samenleving... Op persoonlijk vlak gaf de burgemeester aan dat het een turbulent jaar was geweest, een turbulent jaar was, en dat al het geroep, geroeptoeter hem niet in de koude kleren is gaan zitten. Dat kan je mij goed voorstellen. Maar tja, hoge bomen vangen veel wind. Gelukkig blijft onze hoofdvrouw opperhoofd Niek, een optimist, en haalt hij veel energie uit de dingen die goed gaan. Een soort omdenken, dat houdt de mens op de been. Mijn energie haal ik uit allerlei zaken die in ons dorpje gebeuren... Fantastische concerten, geweldige evenementen en leuke contacten met mensen. Sinds 1999 schrijf ik al columns, eerst in het Zandvoort Nieuwsblad, waar ik in mijn eerste pennenvrucht mij afvroeg of ik hier nog wel tevreden woonde en of iets niet anders gedaan of gezegd kan worden. Ik nam mij voor om bewuster door het dorp te gaan lopen en alles door mijn bril met een meekleurende glazen van een zonnige kant te bekijken. Het was soms moeilijk om positief te blijven. Ik houd me maar vast aan ons volklied. We zijn gelukkig en tevreden omdat we wonen aan de zee. Nel Kerkman. Zie. Me. think you've had the last laugh bet you think that everything good is gone when you left me broken down think that i'll come running back baby you don't know me cause you're dead wrong what doesn't kill you Terry, Kelly Clarkson. Ja, dat zijn we wel als ZFM, hè? Zijn wij wel, zeker? O, zeker wel. En eh, zaterdag... Oh, Enne. Dat, ja. dat moet je niet zeggen eigenlijk op de radio. Enne? Nee. Nee, nee, dat is een, een, heel, een, een afkorting die er niet op hoort. Maar er zijn, zaterdag zijn tijdens een gezellig koffieuurtje... in Grand Café XL... de hoofdprijzen van de decemberactie overhandigd. Voor de zeven prijswinnaars... kon helaas twee niet aanwezig zijn... Maar de prijzen die worden op later tijd al nog overhandigd. De lotenactie wordt al jaren georganiseerd door de oude ondernemingsvereniging Zandvoort. Voorzitter Peter Tromp meldde dat er dit jaar 23.000 loten in omloop zijn gebracht. Waarbij wekelijks de winnaars van de weekprijzen getrokken werden. Bij de laatste trekking werden ook nog de hoofdprijzen getrokken. Nou, wat wil je nog meer? Ja, maar Was winnen, jij er ook heen of Nee, ik geloof het niet. Broer. Nee? Maar maar heb je dat, geen... dat, dat soort dingen moet je aan toet vragen, jongen. Dat moet je niet aan mij vragen. Nou, ik zie jouw naam niet staan, hoor. Jij hebt geen fiets. Nee, en de speaker heb je ook niet. Nee, nee je hebt niks. Het spijt dat, me. Dat zeg ik. Winnen. Wat, wat wil je nog meer? Ik zeg winnen. Nee. Ja, ja, ik zie jouw naam niet. Nee. Dit is ZFM. Soms word ik s'avonds nog wel eens wakker en dan denk ik aan dit soort gesprekken. Waar denk... <laughs> heb het op geslagen, precies? Ja. Ja, nergens op. Mag slapen wel goed van. Ja, dat is leuk. Girls Stop. Nou, die zijn inmiddels gestopt. dus uh, Ja, die hoeven dat niet meer te zingen. een self-fulfilling prophecy geweest. Ah. Ja, toch, toch was het ja. jammer. Het was wel leuke muziek altijd, vond ik. Lekker vrolijk. Vond je dat of vind je dat? Nou, vind ik en no vond ik, en vind ik nog eigenlijk. Maar ah. het altijd ja, wel vrolijke. vrolijke muziek. Ja. Dat, ah. uh, ja. dat Past dat niet bij je? Hm? Dank u. <laughs> <laughs> nou, dan heb ik misschien voor jou nog wat. Ah. Ja, jij kan uh, meedoen elke dinsdagmiddag van uh, half twee tot vier... En dan kan je samen schilderen. Ik vind dat jou echt wel. Schilderen? Een, ja, ik vind jou wel een type om dat te doen. Kozijnen en zo. Nee, nee, nee. Leren van elkaar, elkaar inspireren. Samen exposeren. Twee keer per maand is er een docent aanwezig die even de weken. De overige middagen werkt u zelfstandig en met elkaar aan uw schilderij. De onderwerpen worden in overleg met de docent bedacht en uitgevoerd. En dat gaat over Schilderclub ook samen. Nou. Ook samen zandvoort Noord. Nou, jij woont in Noord, dus ik vind, daar moet jij gewoon heen. Ja, ik, ik, uh, ik schilder een hele goede stickman. <laughs> daar, daar hou ik het ook bij. Ja, dat zou ik me doen. <laughs> Young girl, Billy Joel. Nou, uh, ik zag wat jij klaar had staan, uh, zo meteen. Ja. ja. Uh, we kunnen vast brood en koffie. Uh, <laughs> ja, boodschappen doen. doen. Ja. Tijd zat. Ja. <laughs> ja. Ik wist niet dat ik die lange versie genomen had. Maar goed, ja. dat maakt verder niet uit. Maar, uh, ja. wat, wat denk je? Zullen we dat ding doen? Of, we gaan, ja, we gaan het doen. Maar, ja, we we gaan het beter doen. Maar iets, iets meer tijd inruimen dan. <laughs> ja. u zich deze nog? Ja, ik heb er eentje uitgezocht, ook uit 1978. En dat was een, een rockhit van de zanger Meat Love. En op de plaat zong hij het lied samen met Ellen Foley. Maar de, in de videoclip, want dat weet ik nog... playbackte de zangeres Carla De Vito het nummer. De tekst en de muziek is van Jim Steinman. Paradise by the Dashboard Light is afkomstig van de album Bed Out of Hell. Uit 1977. Ja, ik heb idee. uitgezocht Paradise by the Dashboard Light. Er staan heel veel goede nummers op die LP. Ja, ja, ja, ja. Het is de langere versie, dus we kunnen er nog even een half uurtje erheen kletsen zonder ja. dat iemand dat mist. Ja, dat maakt, dat maakt niet uit. Kunnen we ook aan het einde doen, want dat doet hij zelf ook. Hè? Ah, oké. Okay. <laughs>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 En we zullen nog een beetje in een nachtje overslapen. Ja, doe maar. Dus en, dan, uh... en dan zetten we gewoon dat rode licht van de dashboard aan. Ja, en dan precies. is het altijd wel goed, joh. Ik vertel morgen wel hoe het afgelopen is. Ja, dat is goed. Hey? <laughs> oh, je laat morgen dat laatste stukje horen? Oh, als, oh, dat, als, is... als jij dat wil. Ja, dan dat dan lijkt, dan lijkt me leuk, dan... joh. Ja, is goed. Hey, jij laat nou wel eens eten thuis komen, hè? Heb je ja. wel eens ooit van Tasty Corner thuis gehad? Of ja, niet? Nee. Nog nee. Nog nooit? Nee, want die zit bij mij om de hoek. Nee. Wat, ik nou, ben zou je... wel lui, maar zo lui ook niet, joh. Ik zal je vertellen... Ze zijn uitgeroepen tot de beste Restaurant Award 2017... en beloond met het grootste thuisbezorgbedrijf van Europa... de beste bezorgresultaten, restaurants die zijn aangesloten. De winnaars worden verkozen middels beoordelingen van klanten op de website... en stemmen die tijdens de nominatieronde zijn uitgebracht. Tijdens de, drukte, de, tijdens de drukke decembermaand... konden klanten op hun favoriete restaurant stemmen. Dit heeft naast een nationale winnaar... Uit Amsterdam. Een, ook een lokale winnaar uit bus Noord-Holland waren er de 21. En Tasty Corner, de nog kerstverse ondernemer van het jaar 2017. Die was er één van. Nou, ik vind het best knap. Ja. ja. Uh, hij doet het ook... Uh, doet het, er zit altijd volk. Dus ja. hij doet het goed. Ja, nou... Ja, ik kan niet anders zeggen. Nou, hartstikke ja. goed. Dus. Nou, dus ja. dat, dat is... Dat, dat uh, was jouw... Sandvoort die uh, wordt weer genoemd ergens, he. toch? Dat is ook belangrijk. Ja, ja. nou hoofd wordt het nog, hè?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 A mile seems pretty far But they've got planes and trains and cars I'd walk to you if I had no other way Our friends would all make fun of us And we'll just laugh along Because we know that none of them have felt this way Delilah can promise you That by the time we get through The world will never ever be the same And you're to blame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 Hey there Delilah, plain white tees. De ordinaire witte t-shirtjes. <laughs> ja. Ja, ik kan er ook niets aan doen, want ja. de, de jongens die verzinnen ja. Ja, hier ja. aan. een lekker stemmig ja. nummer, vind je niet? Ja, hey, maar... Uh, zo... hey, meneer He. Uh, meneer He. Uh, we, we delen ook in Zandvoort wel eens een pluim uit, hè? Want het is een pluim voor mevrouw Grebbe. De in Zandvoort woonachtige mevrouw Grebbe heeft een pluim verdiend... van de stichting Stijbad. Zij in de prijzen door mee te doen aan de landelijke campagne lege batterijen. Lever ze in en win. Met haar deelname bewijst onze plaatsgenoten zichzelf en het milieu een uitstekende dienst. Door lege batterijen in te leveren maakt u elke maand kans op mooie prijzen. Nou, nou dat is toch denk je, hè, je? Dus we, we hebben niet alleen dat wij de beste uh, thuisbezorger zijn van Nederland... maar we, zijn ook, we delen ook pluimen uit... Nee, oh, oh, we zijn niet de beste thuisbezorger van Nederland. Nee, we horen bij het bij de beste. Ja, precies. Want het is een van de sushi-dingen in Amsterdam. Ja, precies. En we kunnen een lekkere batterijen inleveren. Ja, ja dat... Er eh. lopen hier ook heel veel mensen te zoeken naar de batterij voor de pacemaker. <laughs> nou ja, ik heb nog wel eens batterij voor mijn hoorapparaatjes natuurlijk. Hè. Zeg je? Ik, ik zeg even ja. geen commentaar. Nee, nee, maar... het als antwoord, ook op internet. internet www.zfmzandvoort.nl Er spaart de batterijen op van je gehoorapparaat? Oh, ook, ja. Dat zijn van die hele kleine knopjes, weet je wel. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, ik, ja, ik, ik heb wel gehoord dat je er heel erg op moet passen... van kleine kinderen, dat ze ze niet, uh, niet inslikken. Dus ja. morgen, morgen laat ik het thuis voor die kleine. Ja, precies, ja. <laughs> Dan gaan ze ja, er... ja, goed. Weet je, ik snap ze dat ze af en toe dingen roepen. Ja. Maar, uh... Hoe bedoel je? Nou... Je, moet, je, je weet toch donders goed als ouders waar je kinderen bij doen, of niet? Ja. ja, maar die dingen zitten tegenwoordig in alle speelgoed, hè? Die, die kleine batterijtjes allemaal. En zo klein zijn die dingen niet, hoor. Nou ja, het, uh, um, um... Ja, ik snap dus, uh, het. Ik hoor hem, uh, deze. Ja, het is wel een goede versie. Ik dacht even dat ik een verkeerde versie had. Oh, ja. Maar uh, we gaan er even uit met Shatrouda uh, uh, Bon Jovi. Ja, tot en zo. En uh, na reclame nieuws, reclame ja. zijn wij er weer. Dat tot zo hoor.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 Volgens de toezichthouder, het staatstoezicht op de mijnen, is het na de aardbeving in zeerijp code rood. Er is waarschijnlijk een flinke productievermindering noodzakelijk, zegt de toezichthouder. Binnen twee weken komt er een advies aan minister Wiebes van Economische Zaken. Onveilige apparaten die zijn verbonden met internet...